Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Oekraïne heeft de afgelopen dagen een kleine vooruitgang geboekt in de oorlog met Rusland. Dat zegt een Britse inlichtingendienst. Die vooruitgang is op meerdere plekken gezien. Ook lukt het Oekraïne om soms bij aanvallen alle raketten en drones neer te halen. Dat komt door de levering van Westers luchtafweer. Gehoopt werd dat Rusland door de voorraden lange afstandswapens heen zou raken... maar het tegendeel lijkt waar. Zowel Rusland als Oekraïne leiden zware verliezen. Het is nog altijd onduidelijk op welke manier de computersystemen van de overheid werken. Er is een website waar bijvoorbeeld gemeenten kunnen laten zien hoe die algoritmes werken... maar die website wordt nauwelijks aangevuld. Volgens deze wethouder is dat een kwestie van tijd. Omdat we hebben gezegd dat het een proces is dat je gaande de weg verder moet vullen... Hè? dat is eigenlijk niet aan de voorkant... Dat ...dat je al precies weet hoe dat werkt en we gaan het steeds verbeteren, verfijnen... ...zodat we eigenlijk al gaande de weg kunnen leren hoe gaan we hiermee mee om. Ja, de overheid gebruikt vaak algoritmes, geautomatiseerde systemen om beslissingen te nemen... ...maar dat pakt soms rampzalig uit, denk aan de toeslagenaffaire. In het Gelderse dorpje Velp heeft dagenlang een bus met 3000 liter drugsafval in een wijk gestaan... De wagen stond met lekke banden en er zaten geen kentekens op. Reden dus voor de politie en brandweer om de lading te checken. Een hoge baas bij Spotify vindt prins Harry en zijn vrouw Meghan oplichters. Deze week werd bekend dat het miljoenencontract van de twee bij Spotify wordt ontbonden... De podcast Baas heeft geen goed woord over voor de twee, is het weer te horen in zijn podcast. I wish I had been involved in the Megan en Harry Leave Spotify negotiation. The fucking grifters. That's the podcast we should have launched with them. I gotta ja, get drunk one night and tell the story of the Zoom I had with Harry to try to help him with the podcast idea. Do it? Dat is one of my best stories. Hij zegt dus ook dat hij heeft geprobeerd om Harry te helpen met het maken van meer podcasts. Details over dat gesprek geeft hij verder niet. Harry en Meghan zouden meerdere podcast series maken voor Spotify. Maar uit Eindelijk werd het er maar eentje. Het paar heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Het weer. Vandaag eerst zon met dunne wolken. Vanmiddag steeds meer wolken en dan vanuit het zuiden wat regen. Het wordt dan een beetje benauwd met maximaal 25 tot 31 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is er de hart van de ANWB. Aan beide kanten van de afsluitdijk op de A7 en de Oeverheerenveen staan een file richting Friesland. 10 minuten vertraging, 3 kilometer file en 5 minuten vertraging richting Noord-Holland. En tot zover zo de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Zon. zomerhit.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 Dat was uh, Billy Joel met de uh, Uptown Girl. Even na 12 uur een hele goede middag en welkom bij CFM Race Radio. Wij zitten live op het circuit en uh, ja, bij mij zit uh, Benno Veugel. Goedemiddag Benno. Hé, hey, goedemiddag Rob en goedemiddag luisteraars. Ja, welkom bij het circuit. Net uh, zat ik met uh, Fred Heij een beetje te babbelen en begon het hele gebouw uh, te trillen. Want uh, beneden in de pitbox uh, daar werd een, een van de Formule 1 auto's uh, opgestart. En dat uh, resoneert gewoon keihard door het uh, gebouw heen. Kijk eens aan, mm -hmm. en uh, ja, hij is er ook weer in, uh, namelijk hè, Fred. Ja, ja, gisteren eventjes moeten missen. Ja, maar gelukkig ben je er uh, weer. Ja, ja, ja, Weer een beetje beter, uh, Fred. Ja, het, uh, ik denk dat het weer een beetje apart uh, heb gespeeld. Uh, die lange, lange dagen, zeg maar. Hè, warmte... En uh, ja, soms eigenwijs een beetje weinig drinken, dan uh, komt het niet helemaal goed. Hè? Zeker niet. Nou, we hebben een uh, speciaal uur, uh, Benno. Ja, we hebben een speciaal uur. Uh, we gaan het, uh, dit uur, tussen 12 en 1, gaan we het hebben over Dirk Buwalda. Ik heb hier een heel mooi boek uh, voor me liggen. En dat is uh, geschreven door Dirk Buwalda samen met Coat Dijkman. Die was destijds, uh, werkte hij voor de... Uh, Telegraaf en Pim Stoel, dat moet uh, Hans Bortman straks maar even vertellen, want dat waren allemaal collega's van hem. Epp, Rob Wiedenhoff, en, en, uh, maar Dirk Bewalden die had het boek 100 jaar Autosport, 50 jaar Circuit Zandvoort. Dus 25 jaar geleden is dit geschreven op uh, initiatief van Dirk Bewalden. En Dirk is helaas niet meer onder ons. Hij is. Uh, nou, het even kwijt. Maar in ieder geval op 74-jarige leeftijd uh, heeft hij een schuiven gemaakt met zijn brommerd. En uh, ten gevolge daarvan aan overleden. 2019 was dat. Ja, 2019, dankjewel Rob. Uh, dus, uh, maar Dirk heeft natuurlijk wel een enorme stempel gelegd. Uh, in die 40 jaar geloof ik, dat hij als perschef uh, hier heeft gewerkt. Uh, en dat van die 75 jaar. Dus daar, uh, we gaan hem echt een, een ode aan hem brengen. Oké, okay, nou dat uh, in uh, dit uur. Lekker blijven luisteren naar uh, ZFM Race Radio. Live vanaf het circuit zitten wij vanmiddag. En uh, Benno, ik en uh, Fred uh, zijn er tot aan uh, twee uur. Welkom allemaal, hou de radio lekker aan in Zandvoort en de regio. Met nu Bill Widders. It is a lovely day. When I wake up in the morning, love. And the sunlight hurts my eyes.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 When the day that lies ahead of me seemed impossible to face When someone else instead of me Always seems to know the way I know it's gonna be a love. Bill Withers met A Lovely Day. ZFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. We zeiden het net al vanmiddag. Tussen 12 en 1 hebben we een ode aan Dirk Buwalda. We gaan met diverse mensen spreken. Waaronder ook vriend en collega Jaap Koper. Ja, inderdaad, dat gaan we doen. Maar voordat we dat gaan doen, even het laatste nieuws. Dat vanochtend om 9 voor half negen... was een reanimatiemelding hier op hetzelfde circuitpark Zandvoort... Daar gingen natuurlijk onze eigen vrienden van de brandweer naartoe. Die er bij Rob langs zijn huis. En uh, zo werd hij gelijk ook wakker. En uh, daarna uh, werd, om, nou niet op diezelfde tijd, een paar seconden later... twee ambulances vanuit Haarlem uh, richting het circuit gestuurd. Hoe of wat, dat is verder nog onbekend. Het zijn natuurlijk een re reanimatie -melding. En dat betekent niet dat er ook daadwerkelijk een reanimatie was. Maar goed, er zijn nu een enorme medische crew is er op het circuit. Dus daar is uh, volop aandacht voor overal staan ambulances uh, voor als het misgaat. Want ja, Jaap, er zit er toch wel behoorlijk al uh, wat publiek in. Ik, ik, ik heb het uh, wel een beetje gezien, ja. Ja, wat? Heb je het nu oh. al gezien? Je bent er net. <laughs> nee, nee. Nee, ik moest voor het nog binnenkomen vanmorgen. Zeg, vertel eens. Ja. Jij hebt Dirk Bewalder heel goed gekend. Uh, je kwam als ja, ik uh, heb uh, een... kwam hier eigenlijk het <laughs> nou, <wie> op. Snotaap, <laughs> zeker, ja. Ja, ja. ja, ja want want als je... je... Ja, ja dat is goed. Hans uh, komt er ook even bij zitten. Want uh, die weet natuurlijk ook uh, van, uh, van Dirk uh, heel veel af. Ja. Maar het was inderdaad wel een... Uh, dat ik snot aan was. Eerst aan de hand van jou. Dat weet ik nog. Ja, oh ja, okay. uh, ja, dat weet ik nog. Uh, want, uh, ja, dat was in 1999, 2000 zo'n beetje. Dat is ook uh, ja, stot, 40, uh, gelijk, ja. 24 jaar terug. En um, ja... Het was, naar mijn idee, altijd. Dan moest je geen ruzie meer hebben. Want nee, zo'n zo zo uitstraling had die man wel. Want ja. er ging ook best wel wat van uit eerlijk gezegd. Ja, ja, ja. Hij kon, je kon ook bijna eigenlijk niks in twijfel trekken. Hij had negen van de tien keer gelijk. Je hebt altijd. <laughs> je had, je, hebt, je hebt van die regels, hè? Ja. Van: uh, ik heb gelijk. Ja. En uh, regel twee. Dirk uh, heeft als, al ja, <laughs> regel twee is: ik heb gelijk. Als regel één niet werkt, dan, ja. dan treedt regel twee automatisch in werking. Zo'n. Ja, zoiets uh, was dat bij, bij mij wel een beetje. Ja, ja, ja. ja, ja. En uh, ja, Dirk, uh, ja, dat, uh, nou ja, dat was goed, de, de pers van het uh, perscentrum. Uh, hmm. Of de chef van het perscentrum. Dus, uh, maar goed, dat, dat uh, straalde je ook echt uit, hè? Nou maar, ja, met name, autoriteit toch, vind ik wel. Ja. ja. Hij regelt het gewoon allemaal. Ja, en ook goed. Maar hoe? Uh, je was natuurlijk vrij jong toen je hem leerde kennen... Uh, de, accepteerde die je gewoon als uh, aankomende autosportverzatting? Uh, nou, je moest wel, wel wat laten zien. Ja? Ja, dat wel. Uh, kijk, ik weet uit de verhalen van andere uh, mensen die voor mij gingen. Ja. Uh, ik denk dat Hans dat zal beamen. Maar hij had uh, vroeger in de Vijverhut dan hield hij au audiëntie. Om het oh ja? even zo te zeggen. Want oh. dan had hij het grote handboek van de pers had hij naast zich. En Halen dijkjes. Nee, dat, uh, dat zat er echt niet in. Halemerdijkjes? Wat zei je net? Nou ja, Halen dijkjes, dat is dat je geen, uh, geen knollen voor citroenen moest lopen. Uh, oh, okay, dat, okay. dat soort dingen. Ja. Maar dat is bij ons met, met de omroep dan. Was het precies hetzelfde verhaal. Want ja, uh, je, je moest wel laten zien dat je, dat je bezig was. Als je je kaart had, ja. uh, dan moest je laten zien dat je ook uh, uh, bezig was met interviews. En dat je niet de kantjes eraf had. Oh, op die uh, liep. manier, ja. Dat, ja, dat, ja, dat ja, ja, was ja, ja, ja. het. En daar, uh, daar keek hij toch echt. Uh, Heel erg sterk naar. En hij hield het wel in de gaten. Hij hield het echt in de gaten. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, we gaan even naar muziek en dan gaan we even naar, daarna naar Hans Botman. Want die was tenslotte van de schrijvende persen. Dat is wel een heel andere tak van sport. Ja. Robbie, wat Zeker heb je voor nou, ons? nou. Uh, lekkere muziek natuurlijk op uh, deze zondagmiddag. Uh, Benno, uh, gaan wij uh, draaien voor je. Waaronder uh, een nummer uh, van Chaka uh, Khan. Hier is Ain't Nobody. Ja, dat toch blijft gewoon lekker, hè? Je hoorde Shaka Khan en uh, Ain't Nobody, uh, Benno. Nou. Ja. Je zei het al, Hans Botman is inmiddels ook aangeschoven aan tafel. Ja, en we gaan natuurlijk van de pratende uh, pers zoals Jaap Koper uh, en uh, ik zei de gekke uh, destijds ook uh, natuurlijk. En uh, samen met Wilm van Denzen. Uh, dat waren de drie uh, autosportverslaggevers van uh, ZFM. Ja. Um, en Hans Botman was van de schrijvende pers. Ja klopt, ja. eerst de uh, Haarlem Stagblad uh, rond uh, 78, 76, 78. En daarna uh, algemeen nog wat. Ik heb eigenlijk alle races tussen uh, 19 en, nou, wat zou ik zeggen, uh, 80 en, en uh, 2000, uh, 2000, nee, wat is gestopt? Ja, je hebt het wel verteld ergens nee, rond, inderdaad, maar rond, rond 2000. 2000 ja, gevoegd. Sowieso vanaf de jaren 80, dat ja, weet ik wel. Absoluut, ja, absoluut. Nou ja, toen heb ik Dirk natuurlijk ook heel veel meegemaakt. Ja. En, uh, kijk, uh, later is de FIA zich met, daarmee gaan bemoeien, met die kaartverdeling. En uh, ik werkte toen bij de algemene dag, want wij hadden een, een vaste pas. Ja, wel. Dus ik had er eigenlijk weinig mee. Ik, ik Had maar... ja natuurlijk, ook. Ja-kaart hadden wij. Uh... Ja-kaart ja, ja, ja, ja, voor het circuit hier. Ja. Maar uh, ik had een ja-kaart voor de Formule 1 races. Over de hele wereld. Oh, oké. Okay. Oh. Dus nou, daar dat, dat de... kom je overal in, natuurlijk. Ja, dus ja. dat maakt helemaal niet uit. Maar ja, Dirk, uh, die was. wat Japan vertelde. Uh, hij kreeg natuurlijk heel veel aanvragen van, uh, aan mijn hobbyfotografen. Heel veel. Uh, nou, Zonder kamerartiesten ja. noemde die die wel eens. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Tegenwoordig is het natuurlijk een, een, een, een afdeling van de FIA geworden. Hè? Dus uh, de FOM. En uh, die regelt het allemaal. het oh, okay. media, department. En dan moet je wel van goede huizen komen, wil je een kaart krijgen hoor. Ja, ja. Nou, ja. En uh, weet je, ik bedoel uh, tegenwoordig met al die sociale media. Nou, er zitten natuurlijk een hoop uh, uh, heel aardige mensen tussen. Maar, ja. ja, die eigenlijk weinig toevoegen aan, uh, dus precies, de regelingen. Nee, nee, ja. Nou, Hoe was jouw ervaring met Dirk? Nou ja, Dirk, uh, wat al vertelde, hij was heel straight. Uh, als jij niet kon overleggen dat je iets met je, met je kaart deed, schrijvend of uh, radio dan, of, of televisie, dan, dan kreeg je gewoon geen kaart. En, uh, ja. Ik heb mensen eigenlijk wel eens uit de weg zien lopen. Echt waar? Ja, dat, uh, hij was daar heel straight in. Hè. Dat was heel terecht natuurlijk. Anders werd het veel te druk in die ja. en zo. Want ja, jij, jij moet werken. En, ja. Als er alleen maar mensen rondlopen die er eigenlijk niks te hebben hebben ja. dan moet je dat niet, niet hebben natuurlijk hè? Ja, nou ja goed die komt direct natuurlijk veel tegen bij uh, waar zat hij altijd einde de stappen en er uh, zat hij als een koffietje met uh, controle. Dat, dat was zijn uh, setje, zeg maar. Hij is opgegroeid in Haarlem. Hè? Ja, weet klopt. jij toevallig waar hij geboren is dan? Uh, dat weet ik niet, nee. Waar hij oh, geboren is. Man, niet. Hij is later bij het circuit weggegaan. Want hij is toen naar Kemmel uh, onder andere gegaan. Daar heeft hij uh, rally's uh, uitgezet. Ja, de Kemmel ja, Trophy. Ja, daar klopt, da daar ja, is hij de, de grondlegger van. De Kemmel Trophy he? heeft hij gedaan. Ik ja. heb ik ook nog een keer mee geweest. Naar oh, ja. uh, ja, dat was Een heerlijke reis, moet ik zeggen. En uh, ja, dat, dat heeft hij tijd gedaan en uh, hij heeft later nog aan de, op de krog gewoond volgens mij. Met een vrouwtje en uh, dat ging helemaal mis. En, uh, dat was de secretaresse van Kemmel oh. uh, ja. maar dat is ook helemaal mis Hij heeft helemaal, helemaal uitgekleed. Dus. En toen is hij naar, uh, waar is hij heen gegaan? Naar... Uh, uh, Indonesië of zo? Ja, Bali. Ja, dat was na zijn pensionering Ja, dat was na zijn pensionering inderdaad. Ja, ja, ja. ja, want hij heeft het hier natuurlijk heel lang volgehouden. Je komt hier al op het circuit vanaf. Moet ik even goed denken, vanaf 1967. Maar ja, toen was Dirk er nog niet, denk ik. Nee, nee. Maar uh, ja, het is tragisch hoe hij, hoe hij aan zijn einde is gekomen. Ja, ja, Een, de, de, de, de, een Duitse verlicht. auto die stond geparkeerd op de Hanumanstraat. En uh, ze doen de deuren open. En hij komt met zijn brommetje aan. En hij knalt tegen die deur aan en hij valt op een verschrikkelijke manier met zijn hoofd tegen een ja. stoeprand ofzo. Ja. ja, dat was heel erg. Dat was uh, heel jammer. Want uh, we hadden net nog eigenlijk afgesproken om zo'n reunie te houden met oh, ja? de oude, oude sportverslaggevers, weet je wel. En ja, dat, dat helaas kon dat niet doorgaan natuurlijk. Want als ik dat zo lees op internet werd uh, Dirk op handen gedragen eigenlijk. Ja, zeker. Nou, ja, goed, hij was kind aan huis hier natuurlijk. en Hij uh, wist precies uh, hoe alles werkte hier. En, uh, ja, deze wil gewoon heel goed. Ja, hij ja, ja, werd op, handen, op het circuit in ieder geval op handen gedragen, ja. ja, ja. Want uh, gisteren uh, hadden we nog zitten praten met uh, Robbers van Overdijk. En toen het, hij zag hij dat boek liggen. oh ja, Dirk, Dirk. Nou, die ja, die naam kennen ze allemaal. Uh, dat echoed no gewoon nog door in ja, natuurlijk, ja, het Ja, logisch. Ja. Maar omdat hij, hoe lang zou hij gewerkt hebben, Jaapie? Nou ja, 40 jaar. of dat jaar dat kunnen, zeker jaar, wel, 40 jaar. 40 jaar kunnen we nagaan. En dat boek heeft hij gemaakt inderdaad. 50 jaar circuit Zandvoort, hè? met mijn uh, ex-collega's uh, van de Telegraaf en ja. uh, uh, Pim Stoel was van de Haagse Courant. Oh ja, die was ja, uh... En, uh, en Rob Wieden... en, uh, Wiedenhof? Wiedenhof, die, Wiedenhof, die was van Autovisie. Oké. Okay. En ik moet zeggen, Rob, uh, die weet, uh, dat is een ontslopen die wat betreft de Formule 1. Die, ja, ja, ja, ja. In de jaren 50, nou, denk, de eind jaren 50, begin 60, al die Grand Prix meegemaakt. Leuk hoor. Kreeg je er ook lucht van eigenlijk, dat, dat ze je? bezig waren met dat boek? Ja, ja, ik wist dat, dat ze bezig waren, maar uh, Kijk, Dirk was mee, iets meer... Uh, ...op Koop uh, uh, Ko Dijkman van de Telegraaf van ja. gericht. Maar uh, ja, ik, ik, uh, ik, ik deed meer voor Rallys and Races van uh, Agnes Verheij, ken je die boeken? Nee. Heb ik meer voor geschreven. En, uh, maar ja, het werd niet zo prijsgesteld als jij bij een krant werkt dat je ook andere dingen deed, weet je wel. Oh ja ja, ja, ja, ja. En Ko mocht dat dus blijkbaar wel. Ja, kennelijk wel, ja. ja, ja, ja, ja. Goed, we gaan even naar muziek en dan uh, babbelen we zo verder. Zeker live vanaf uh, de lounge hier op het uh, circuit Zandvoort. We praten verder over bu na deze plaats. vrijdag gewoon een hele mooie studio hier op het circuit. Met uitzicht op de baan. Moeten we vaker doen, uh, heren. Ja, het zou leuk zijn. Ja, ja. ja, ja. toch? Ja. Twee Goeie. weken is er een DTM. Nou, volgende ja. week al. Volgende week, ja. ja. Volgende week al. Ja, volgende week. Ja. Ja, schiet Aankomende op. week. Ja. Ja. Ja. Gaat het snel. wat het zit jij lekker in dat boek te kijken, ben. Ja, ja, ja, ja, ja het, het, het, ik sla hem ah, even over. Er een hele mooie dingen in over de, de, de opbouw van het circuit, hè? Ja. En uh, nou, jij weet natuurlijk ook dat ze daarvoor, voor het 48, uh, voor de oorlog eigenlijk, hebben ze nog gereden op de Verlinderweg. Uh, Nicolas Beetslaan, Vondelaan. ja, Dat weet je, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Leuk, man. Dat was, was uh, vanaf 1939, toch? Ja, 1938, 38. 38, ja. ja ze reden toen bij Rob voor, voor de deur langs, maar alleen Rob was er niet. <laughs> het werd niet opengedaan. Ja, nog, nog niet. Na, nog nee, niet. Ja, ze belde aan, maar het werd niet opengedaan. Oké. Okay. Hij was er ook nog niet. Maar goed, maar niet uit. En, uh, maar Dirk dat was ook van het rally rijden, dat, uh, daar... Ja, nee, nee, inderdaad. dat was hij heel goed in. Uh, co-piloot, hoe noem je dat? Uh, Navigator, Navigator, ja, Navigator ja, inderdaad, ja, ja. want daar was hij heel goed in inderdaad. Ja. En, uh, en hij heeft vroeger natuurlijk met uh, uh, café uh, al die rally's uitgekomen. Dat was dat. Oazenbar, dus? ja. Ja. Ja. Uh, nee, toch waren nee Keido, Want ja. uh, We deden heel veel mensen daar mee en hij uh, prachtige rally's ook in het buitenland uitgezet en zo. En, uh, nou, daar, was hij, daar was hij gewoon heel goed in, ook om een rally uit te zetten en om een andere relis mee te doen als navigator, wat ik ook heel goed is. Ja, ik deed dat met het uh, ja. ja. des ja. volgens volgens ja. mij. Dat zou kunnen. Ja, ja en goed, niet ja. Maus, hè, want dat was uh, natuurlijk Tom Gadsoni des. Ja, Tom, Tom ik de ja, denk ja. zijn broer, zijn nee, zoon, dat broer, nee. zijn zoon, zijn zoon ja. van ja. Maus. Ja. ja. En um, ja, Maus niet dus, um, om een klein zeilandje te bewandelen, die, dat was de man die uiteindelijk de tijdsnelheid, of de snelheid... Ja, de, de, de, de, de, de Gatzonmeters, meters. He, ja, ja, ja, dat, ja klopt. Maar dat, die werden getest hier op het circuit, hè? He. Ja, dat zou kunnen, ja, en Dat uh, heeft hij me toen wel eens verteld. Ik heb vlak voor zijn overlijden heb ik hem uh, mogen interviewen. Uh, en uh, ja, dat was een heel Maar persoon... dat was de oude uh, Ja, dat Gatsonides, was Maus Gatzoni dus. Ja. En die, uh, die woonde in Bentveld. Ja, in uh, aan het einde voor de rotonde, dat grote huis en de Oké. Okay, ja. uh, maar goed, ik was bij hem op de zaak in, in Overveen. Ja. Uh, en dat was... Uh, S'avonds laat een keer. Dus dat was uh, een prima interview. Was ja. leuk. Hij is uh, ook ooit... Geflitst door zijn eigen camera. Hè? Dat, oh, ja, ja, ja, ja, dat, ja dat, dat is echt oh, gebeurd. Ja, ja, ja, ja. <laughs> ik kwam hier weer binnen op zijn werk. Ja, werken, ik nu, niet, ik ja maar hij kwam ja. ook binnen op zijn werk en zit dus die pot verdoord. Ik ben nu geflitst door mijn eigen camera. Dat ja, zei ja. heel ook ja. echt letterlijk. Ja. Dus, ja. ja, maar ze waren wel uiterst effectief moet ik zeggen, die camera's. Zeker, en, uh, zeker, zeker. Maar Maus gaat zo niet. Dus die reed dus zelf ook uh, rallies, internationaal. En dat was wel een hele andere koek dan tegenwoordig. Ja, want, uh, volgens mij uh, ging er een, uh, ook door die, door die berg, waar het steen en steen koud was. Open auto's ja. en uh, flesje neven mee, en, uh, en dwars door de nacht, donkere nacht, moesten ze hun weg zien te vinden. Dat was uh, met een glaasje, uh, <laughs> kan je neven maar de kan had, ik ik niet voorstellen. ja, ja, ja, ja, ja. geen liter, hè? Ja. gewoon een uh, heupflesje. Ja, ja, ja oh ja, dat zal wel. Ja, ja, ja, <laughs> maar goed. Onze Dirk, die was dus, uh, um, reed ook graag rallies. Um, wat kan je nog meer over hem vertellen, Jaap? Um, ja. ja, wat kan ik meer over hem vertellen? Nou ja, het, uh, de, ik, wel een anekdote. Uh, ja. Inmiddels al wel weer. Ik vind hem eigenlijk al zelfs uh, legendarisch eerlijk gezegd. Uh, dat was uh, ten tijde van uh, de Masters. Die Lewis Hamilton hier in 2000 nam. Nou, wat moet het geweest zijn, vijf wisten te winnen. Want zo lang is het alweer geleden. Uh, en toen stonden Willem en ik stonden klaar met, uh, met ons opnameapparateur. Willem van Denzen. Uh, Willem ja. van Denzen, ja, En ik. En, we wilden Lewis Hamilton, willen, want ja, we gingen ervoor. Ja. Maar we dachten van, nou kan het. Dus we stopten dus die microfoon onder Hamilton zijn, ja, zijn neusgaten. Van, van vragen van hoe het nou was om ja. die, die wedstrijd te winnen en hoe hij het dan beleefd had. En uit mijn ooghoeken zag ik steeds een wat fronsende blik van Dirk oh. ineens naar me toe kijken. En, en het werd ook steeds Norser en bozer. En op een gegeven moment waren we klaar. Want wij hadden Lewis Hamilton. Ja. En toen zei hij, ik weet niet of het uh, jullie opvalt, heren. Maar de landelijke pers staat op jullie te wachten. <grijpt> dus wij waren, gewoon, wij waren gewoon iets sneller dan de landelijke pers. Is. <grijpt> ja. En wat gehiderd. Maar ik, Dirk, Dirk kennende. Uh, zal hij dat wel op een, een of andere manier wel waarderen. Dat, uh, dat, dat, wat dat, dat, dat, dat beetje, dat brutale. Dat, dat, dat, dat had hij zelf namelijk ook wel. Dus ja, ja, ja, ja. hij kon ook lekker kwaad worden. Hè? Want uh, ja, ja, in de jaren tachtig had je dus de, de FIA. die Squibb werd eigenlijk overgegeven aan, aan, aan de organisatie. Aan de FIA. En die, die uh, bepaalde waren alle wagens stonden, waar het perscentrum kwam, noem maar op. Dus het perscentrum, dat, dat, dat hadden ze helemaal achterin gepland. Veel te klein natuurlijk, volgens Dirk. Dus die kon uh, daar heel kwaad om worden. Dat was wel, wel mooi om te zien altijd. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar uh, ja, hij kreeg toch dingen voor elkaar. En uh, werd er weer een tent bijgebouwd. En Aal, er was ook nog eens een verhaal bekend, ergens dat uh, Bernie Ecclestone uh, dan had hij net dat een beetje eigenlijk overgenomen. Het waren ook een van de laatste Grand Prix. Want die liep te zeuren over die Hugenotsbocht. En uh, dat was in 1984 uh, al dat hij vond dat hij bocht eruit moest vanwege de krapte van ja. doorgaan naar, naar, naar dit gedeelte toe. Nou en een jaar later komt hij weer en dan ziet hij dat die bocht er nog steeds in, in zit en die begint tegen Dirk uit te, te varen ja. van waarom die bocht er nog in zit. Ja, zegt Dirk, maar ik ben de directie niet. Nee, dus nee, je, nee. Moet, uh, je moet bij de directie zijn. Dus. Ja, ja, ja, mooi moment om <lacht> terug te gaan naar de muziek erop. <lacht> Uh, CD Lopper en Girls Just Wanna Have Fun. Nou, wij hebben ook uh, fun als de uh, boys uh, op het uh, circuit van Zandvoort... Want ook vandaag zijn er weer heel veel mooie activiteiten hier op het circuiteren. Jazeker, en eens even kijken, Hans, eh, Botman, die, ja, el, de, de races gaan door volgens mij tot half zeven. Ze, ja, dus elke dag tot half zeven. Maar ze zorgen er wel voor dat de laatste races niet zo enorm veel geluid maken. Oké. Okay. En dit, eh, eh, vandaag rijden die Formule 1-wagens ook niet, die hebben twee, twee dagen gereden. En uh, ja, vandaag rijden ze niet. Het is niet in het programma, in ieder geval. En, uh, <coughs> het waren 29, en dat was het grootste startveld dat ze ooit hebben gehad uh, van de historische Formule 1. Ja. En uiteindelijk uh, in de tweede race uh, waren het er nog maar, uh, ik geloof 25, want er waren met olielekkage en alles uh, oh, ja. wat er gebeurde was uitgevallen. En gisteren viel ook uh, de zeswielige Til dus uit. Dat heb ik gistermiddag in jullie programma ja, ja. genoemd. Ja, dat is een heel jammer. Dat uit. was heel vervelend. Want, ja. uh, hij werd geschept hier uh, op het rechte eind bij de start door een uh, mede mede-coureur. Uh, ja. En hij kwam uh, links hier in de, in, de, in de vangrail terecht. En die andere wagen, ik weet niet welke dat was, die kwam rechts en de weer heel terecht. Oh. Dus, maar ja, dat zijn natuurlijk dus schades voor die mannen die. Uh, waar je niet vrolijk van wordt. Waar je niet vrolijk van wordt. Want nee. het is al een dure hobby om ja. zo'n wagenrijden te houden. Dat ding. lijkt me ook wel, ja. ja, ja? ja, ja. Zeker. Nou ja. Zometeen in ieder geval uh, op het uh, circuit Zalvoort uh, de historische Formule 3. Precies al uh, langs rijden ja, ja, inmiddels uh, hier op de baan. Ja. En uh, ja, die gaan we uiteraard uh, ook even in de gaten nou, houden. Uh, uh, vanaf, dat, uh, de dat, historische Formule 3 500cc. Ja. Dat kunnen we ook nog even noemen, het Sanford Museum hè, waar die wagens Jazeker. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Eh, dat is tot uh, ik dacht, september, 3 september ja. of zo is de laatste ja. keer de dag. Van dat tot het zondag geopend van 11 tot 5 uur, een expositie, half liter heroes. Ik, ben je er geweest? Uh, nee nog niet, nee, ik kom nee, ik zal altijd zeker naar de, de meuter. gaan, ja. het is heel leuk om, uh, ze hebben daar vier wagens staan, er staan er nu nog maar drie. Uh, want eentje rijdt hier op het circuit. Oh! Ja, die, ja. En die gaat, ja. uh, maar die gaat vanavond op morgen weer terug. Oké, okay, okay. nou, ja, Zeker de moeite waard om daar een kijkje te gaan nemen. Ja. Weer of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. En uh, van het uh, racegeweld uh, gaan we het hebben over het uh, weer voor de komende dagen, Benno Veugen. Jazeker, nou ja, um, het is natuurlijk uh, wat bewolkt momenteel in uh, Zandvoort en dat uh, demt de zonkracht. Dus dat is wel uh, prettig, want anders is het echt sporend heet. Het is nu denk ik uh, 24 graden zo'n beetje op het uh, circuit. Um, er is wel wat, als je naar Buienraden kijkt, dat is wel uh, grappig. Dan gaan we wel wat regen krijgen. Uh, vandaag ook in Zandvoort. Uh, en dat zou gepland zijn na twee uur. Dus ik heb twintig minuten om thuis te komen. Droog thuis te komen. En voor de komende weken ja, eens even kijken wat het dan gaat doen. Uh, morgen, ja op kopen, neem je jasje maar mee. Want uh, 4 mm regen voorspelt. Uh, dinsdag 3 mm. Uh, eens even kijken hoe warm het wordt. Nou koud in ieder geval niet. 1 tot 23 graden. En de komende week is met name donderdag ook een natte dag, 4 mm. en geen enkel zonnetje erbij. Dus dat wordt een hele andere tijd. De wind, dat zien we ook eigenlijk ook wel aan die wind, hè. die is gedraaid... Tenminste, van uh, noord naar oosten, maar nu van noord naar west. En daar uh, zal waarschijnlijk ook die regen dan wel vandaan komen. Dus uh, regen en afwisselend weer. Gewoon dat wordt het de komende twee weken. Oké, okay, nou ja, dat uh, gaan we in de, in de gaten houden. We gaan uh, naar uh, Michel Bleekemolen toe als het uh, goed is. Uh, ja, die, oh, wat leuk. Uh, die, die hebben wij dus dadelijk uh, in de uitzending. Top. Dus even kijken of uh, Michel uh, inmiddels uh, hangt, uh, heren. Ja. Ja, Michel, hartstikke leuk dat je belt. Ja. Hoe is het? Nou, ja, jullie belden. Ja, ja, wij, ja, ja, wij bellen. Zeg, uh, Michel, ik heb uh, tegenover mij zitten Jaap Koper, jou wel bekend. Hans Botman, uh, die uh, luistert en praat ook mee. Ook bekend. Uh, ook bekend, precies. Uh, maar waar ben jij, uh, Michel? Ik sta op een uh, circuit in Engeland. en uh, Wel het uh, circuit van Brandschets. oudste Formule ja. 1 circuit. Ligt hier verschrikkelijk mooi. We staan nu nog lekker in het zonnetje, maar het schijnt wel slecht te worden. Oké. Okay. Uh, en hoe slecht? Nou, er komt stormregen, regen, onweer, oh. weet ik het wel. Oh, Alzo, nou regenbanden bij, uh, Michel. <laughs> ja, we hebben nog wel een paar setjes regenbanden. Maar het is wel heel spannend, want het is nu natuurlijk al dagen droog. En dan ja. is uh, zo'n baan wordt, uh, in het kwadraat glad. Hè? Dus dat is nog wel even. In het kwadraat glad. Ja, ja, ja, ja, Dus ja, ik, uh, ik hou de billen bij elkaar dan maar vanaf. <laughs> waar, waar rij je nu in, uh, uh, Michel? Ik rij met een Nescar. Uh, mensen denken al dat die alleen nog maar op Opels rijden. Ja. Maar wij rijden op gewone circuits. Door heel Europa. Graaf. Ja. We zijn net Valencia geweest een paar weken terug. Over twee weken moeten we weer naar. Uh... Naar Rome, Palo -Lunga, en zo gaan we alle landen. Op. Zo, door heel Europa heen. Ja, alleen Nederland niet. Oh, maar waarom niet? Dat is jammer. Ja, daar moeten we eens een keer wat over praten. Maar Nederland heeft natuurlijk heel weinig geluidsdatum. Ja, ja. Ach, ja. En uh, ja, die, die herriemakers van die Nescars, Gewaardeerde auto bij de Jesse Kwatergroepen, denk ik. Ja. <laughs> Lekker roken, stinken en uh, veel benzine verbruiken. Oké. Okay. Dus, uh, dus je hebt een eigen tankwagen bij je. Uh, het, scheelt niet wel. <laughs> het scheelt niet wel. Vind je het jammer, uh, Michel, dat je hier niet bij bent met de historische Grand Prix? Dat vind ik heel jammer, want ik weet dat uh, ik wel eens drie auto's heb gezien waar ik zelf mee gereden heb. En het waren dan ook nog Formule 1. Dus daarna ga ik Ik weet niet, uh, ja, dat is toch wel. Uh, ik heb een heel veel auto's getest vroeger. Uh -huh. Dus uh, ik vind het heel leuk altijd om dat te zien. Ah, ik uh, zag in Monaco met de historische Grand Prix loop ik naar iemand toe. En ik zeg tegen die man, ik sta klaar voor de startritten op de rijden. Ik heb gereden, Echt heeft als woord en een hand om mijn nek. En uh, het was helemaal uh, lyrisch dat, uh, dat iemand er uh, stond die ooit in die auto had dus, uh, ja. is Hartstikke leuk, uh, Michel. Maar waar we hiervoor voor belden is natuurlijk uh, Dirk Buwalda. Jij hebt hem uh, ook ontzettend goed gekend. Hoe lang heb je hem eigenlijk gekend? Ik denk uit de autosportregionen heb ik hem denk ik langs gekend van iedereen. Want uh, Dirk ging met mij mee, uh, die woonde in Haarlem, die werkte bij een, uh, een melkfabrikant in Haarlem, dat de, weet ik nog. De Circo? De Circo, uh, ja, ja. ja. Ja, heel goed ons. Ja, dat, ja die, die Botman weet alles natuurlijk. Ja, ja dat, niet alles, maar. Wel, wel ik, moet, ik, moet, ik moet heel voorzichtig zijn met wat ik vertel. Ik kan geen te vertellen. Ja. Als ik dit mee te luisteren. Maar goed, toen ging hij mee naar de kartraces. Ik heb daar nog foto's van. zag ik toevallig zeer recent. En gingen we in Berlijn gingen we racen. Op de Avonds met karts. Dus ja, dat waren leuke tijden. En uiteindelijk heb ik hem ook een beetje het virus, denk ik, voor het racen bezorgd. Ja. Want ja, hij zat heel, uh, heel simpel uh, met yoghurt en, uh, en melk te handelen. Dus dat was natuurlijk niet zijn passie. Nee, nee, nee. Wat maar kon hij, kon hij met z'n twee meter wel in, in een kart, nee, nee, nee, Hij er niet, hij reed niet. Er oh. was alleen maar mee. Uh, oh, hij was, was mee. Het was wel makkelijk, want hij was eigenlijk altijd een beetje organisator. Ja, ja. En uh, ja, hij regelde alles en uh, er moest best wel wat geregeld worden ja. als je naar Berlijn ging. Ja, ging ja, ja dus, uh, en, en over welk jaar heb je dan, uh, Michaal? Dan praat ik over uh, 69 en 70, was mijn laatste kwartjaar. Uh, dus 69 en 70 okay. is uh, Dirk uh, best veel mee geweest, bijna elke week. Weet jij toevallig waar hij geboren is? Want dat, dat vragen we ons ook al, want hij is opgegroeid in Haarlem, dat zei je al. Maar waar is hij geboren? Ik zou dat niet weten. Het is wel een Groning, Groningsche naam, ja. naam. Ja, maar die is gemaakt. Die, die, is, niet, uh, die is niet geboren. <laughs> Hij is opgericht. Het is dus geen meer. Ja. <laughs> <laughs> het is een of andere entiteit, was Dirk. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Maar naar die, uh, deze kartperiode, hoe uh, heb je, uh, ging jullie, zeg maar, jullie uh, zakelijke en vriendschappelijke relatie uh, door op het circuit in Zand, hier in Zandvoort? Ja, best wel. Waar uh, echt uh, best wel kloos altijd. Uh, en ja, toen kwam hij natuurlijk uh, uh, bij allerlei uh, instanties te werken die ook nog een beetje sponsorgeld verdeelden enzovoort. Ja. Daar heb ik overigens nooit gebruik van gemaakt in die tijd. Nee. Dus uh, maar uh, ja, nee, hij was uh, part op uh, onze familie. Oké, oké, oké. Zelfs privé begrijp ik hieruit. Ja, best wel, maar later iets minder hoor. Oh. Maar goed, toen uh, was ik nog drukker met racen en toen uh, was hij nog drukker. Zeker op het krieslandpoort. Dus uh, toen uh, zagen we elkaar in regelmatig zo niet. Maar dat uh, is iets minder. We hebben zelfs nog het, uh, het trouw van Dirk heb ik nog uh, bij mij uh, in de keuken liggen. Oh, uh. ja. een grote kaas. Een hele grote kaarsplank. Oh, een kaarsplank. En de zit daar, maar die zit gelijk uh, ja, te knikken. <laughs> wat, wat leuk, wat leuk. En, ja. um, maar goed, als, jij uh, was hier natuurlijk altijd met je, met je raceteam. En hoe, in hoeverre hadden coureurs en de raceteams te maken met uh, Dirk? Nou, Dirk was natuurlijk een beetje de perschef. Ja. Dus uh, die had je nodig voor uh, de perskaarten en... Uh, nou, dat soort zaken. Dus we hadden direct niet zo heel erg uh, op het netvlies gebrand voor uh, de weekenden. Dat viel eigenlijk wel mee. Ja, ja, ja. ja. ja. ja want ik had ook nog een vraag. Uh, kijk, uh, want het was zo. Uh, als je bijvoorbeeld de bekers moest halen. Wee je gebeenten als je als rijder niet kwam opdagen om uh, de pers te woord te staan. Want dan had hij toch ook wel een, een hard woordje te spreken. Is dat zo, ja, volgens maar, mij wel. Dat heb ik nooit meegemaakt. Jij niet, nee. Ik heb respect voor die pers. Dus dat ik, ik ging uit mezelf al Oh, je, thuis, dacht, je dacht dat je nooit op het podium kwam. <laughs> nee, nee, nee, maar ik, ik weet dat Michel die behoorde echter tot wel tot de mensen die altijd op kwamen. Maar ja, hij kon zich er uh, vreselijk over opwinnen als rijders niet uh, die een podiumplaats hadden gehaald. gehaald. ja, ja hadden nou de Bienenwijn leien. Wij hebben net hier op Rensets ook een rijdersvoorstelling gehad. Een heel, uh, heel Amerikaans feestfestijn hier op Rensets. Ja. Maar ja, dan moet je daar wel naartoe. toe Dat vind ik wel beschaving. We zijn net ook allemaal de overrolling heen. Je, valt een, weg, je hè, valt een beetje weg, Je valt een beetje weg, hè, Michel. nou. Oh. Oh. Hij, Hij valt. Ha, hallo, Michel, Hallo hier aarde! Hij <laughs> zit heel ver weg! Hij zit heel ver weg! Ben je er nog, Michael? Je, je, je, Michel? Michel, je, je viel weg! Ja, ja viel... nu ben ik er weer. Oh, je okay. bent er weer! Oh, gelukkig. Ja. Je was toch niet onwel, hè, Michel? Nee, nee, nee, oh. nee, dat is uh, na de race. <laughs> ja, vertel eens, hoe, uh, want is het, uh, hoe hard gaat het eraan toe in uh, de, deze auto waar je nu rijdt? Nou, het gaat onderling een beetje te hard vaak. De stukken. Tupperware vliegen er allemaal af. Het is echt plastic uh, plaatwerk allemaal uh, om die hele auto. Er wordt wel heel hard uh, gereest. Ja. Uh, soms een beetje te hard. En ja, dat is wel eens jammer, want je wil al finishen natuurlijk. Maar ja. het is een heel spektakel. Heet om in te rijden. Oldschool, gewone versnellingsbak erin. Zo. Dus uh, je moet gewoon een hapervieltje met, uh, met vier versnellingen erop. Zo. Dus, uh, maar het is uh, spectaculair. Ja, ja. Waarom ben je er eigenlijk in gaan rijden? Omdat, uh, ja ik zag dat een keer en uh, we, we wilden iets anders, we hadden jaren de Porsche Supercup gedaan en uh, ja, dan wil je wel eens een keer weer iets, uh, iets leuks en dit leek mij heel mooi dus het was een beetje inderdaad uh, op mijn initiatief. Okay. Welke klas spreek je nou het meest aan? Je hebt zoveel gereden in diverse klasses, wat vond je nou het leukste om te rijden eigenlijk? Ja, dat is je dat wel eens meer gevraagd, dat vind ik zo... Moeilijke vraag, zo... Ik, het. Ik, ik. vind dit het leukste, maar moet ik dan zeggen ja, dat vind ik van die ja. afgelopen 52 jaar het leukste, dat weet ik niet. Hmm. Dat is uh, moeilijk te zeggen. Ja. Ik heb ook heel veel gehad uh, bij Renault toen, met die, met die dikke vijfjes ja, en, ja, met ja. Die en de Formule En Formule 3 heb ik ook uh, mooie jaren gehad, dus uh, ja. Nou, je zei het net zelf Michal, je race is dus al 53 jaar. Hoe lang ga je nog door? Want uh, ja, ik durf je leeftijd bijna niet te zeggen, maar... Uh... Nou ja, D gooi hem erin. 33, 3, 3, 3, 3, 73 ben je nu, hè? klopt ja. dat? Ja. Hoe lang ga je nog door? Doet je 95 nou, stil? Of heb, heb je een doel? Ik heb geoefend. <laughs> maar, uh, ik kan ook ik nog later in de auto lopen, dus, uh... <laughs> Oké. Okay. Zeg Michel, we gaan afsluiten. Heb je voor ons nog een leuke anekdote met, uh, over Dirk Bouwalder? Uh, ja, dat uh, Dirk uh, was een beetje brutaal tegen een van die FOPO's. Toen moesten we naar Berlijn toe. Ja. Uh, en toen hadden we ook iemand die uh, Leo Barrenhoren, onder oh, uh, ja, de Ciel. Ja, van onder ons. Ja, ja. Bij de Shell Sandvoort Jan. Die was er ook bij en die gingen even netjes. Uh, Leo ging filmen. Bij de uh, Checkpoint Charlie. En uh, nou, toen moesten we even opzij. Maar Dirk die ging nog wel een beetje. Uh, ...in het Duits tegen die FOPO's uh, te keren. Van ja, waar moeten wij naar uit? Want we willen graag door. Maar uh, uiteindelijk uh, maakte hij het goed. Want we hadden uh, een nieuwe revue, of revue heette dat denk ik... ...maar dat was een half seksbladje. Ja. En het zagen die FOPO's, nou die, uh, Dirk gaf die bladen... Nou, die hadden ze nooit gezien. Dus we mochten gelijk me door daarna. <laughs> ah, geweldig. Dankjewel, Michel Blekenmolen. Heel veel succes daar in Engeland. En als je <laughs> okay. terug bent, dan spreken we elkaar weer een, een, een goede race. Okay. Tot ziens, Michael. Goed. Ja, dat, was, dat was hoi, hoi. Uh, Michel Blekenmolen, inderdaad. Gelukkig hadden we hem nog even aan de telefoon kunnen krijgen. En ook uh, zijn herinneringen aan uh, Dirk Buwalda. ...van de Elton John even verbouwd en een leuke nieuwe plaat van gemaakt. Je hoorde de single Cold Hearts, uh, uh, inderdaad uh, Elton John er samen met uh, Dua Lipa. Nou, zo vliegt de tijd weer voorbij hier op het circuit. En uh, ja, over Dirk daar valt natuurlijk heel wat uh, te vertellen, Benno. Jazeker, en ze hebben eigenlijk ook een, een boek uh, geschreven over BuBugos to uh, Bali. Even kijken, zeg ik het goed? Nou, ik geloof het niet. Uh, maar in ieder geval... Um, U in Bali? was dat het? Um, ja, Ghost, Ghost Bali. Uh, ik heb een beetje ruzie met mijn laptop. Uh, <laughs> het wordt groter en het wordt kleiner. Het boek van uh, Autosport.nl en Gerry uh, Hoeksta. Die ja, ja het is uh, geschreven door Vast uh, Company. En uh, onze uh, eigen fotograaf Chris Schotarnes, die heeft er ook aan meegewerkt. Want er zitten natuurlijk heel veel foto's in. Want Op zo'n circuit, dames en heren, wordt heel ...heel veel gefotografeerd. Um, dus, en ze hebben daarna eigenlijk... Uh, uh, ...veel uh, foto's en teksten van Bualna, uh, ...hebben ze uh, opgetekend. Um, en ja, en er wordt er de, zoals er eigenlijk geschreven wordt, werd over uh, Buwalda... ...dat uh, hij leefde in zijn uh, reservetijd uh, na zijn pensionering. En zoals een uh, collega het uh, mooi omschreef... ...zo uh, citeer ik hier even uit een bericht... Uh, hij had al uh, meerdere hartoperaties uh, achter de rug. En was de laatste jaren niet zo uh, goed. Zoals hij dan dat zelf altijd zei. En, uh, nou ja, en hij zag er bij uh, de historische Grand Prix hier in Zandvoort. Uh, een aantal jaren geleden of vele jaren geleden. Zag hij er uh, eigenlijk ook slecht uit. En uh, dat was natuurlijk ontzettend vervelend voor uh, Dirk Bewalden. Dat hij al die hartinfarcten door moest maken. Maar aan de andere kant zeggen ze ook. Door dat ongeval is hem waarschijnlijk ook heel veel ander leed bespaard gebleven. Um, dus nou ja, een, uh, een icoon, die, die zijn we kwijt. Die uh, is uh, destijds van ons heen gegaan. Het was 2019, hè? Zijn je Rob dat hij was overleden? 2019. Ja, ja, ja, ja, precies. Dus dat is alweer uh, aandacht wat jaartjes geleden. Uh, Oké, okay, nou we uh, hebben in ieder geval even een uur uh, aandacht aan het besteden. Zo is dat. dat. Je, uh, wel degelijk verdiend. Ja. Als uh, perschef, hè? meer dan 40 jaar hier op het uh, circuit. Ja. Tot zover dit uur. Zometeen zijn we weer bij je terug. We gaan nog eventjes naar onze zuiderbuur Belle Perez toe. Met El Mundo Bailando. Tot zometeen.